Het volgende nummer dat is een blues, en ja, een blues is toch altijd een nummer waarover over problemen gaat. En het probleem van deze blues ben dat er zit nog geen knopen aan. <laughs> en er zit ook geen rits in. Er zit zo'n al maar kotje aan die gauw in het is. En dat ben het probleem van deze blues, in dat vers krijgt in geen die blues. O, ja. Geef me die bloes, kreeg kotje nooit los. Ik heb soms een idee, idee, idee, dat is de aan de toch een ploet, zo in de hoes. Dus als je nog wat wilt, dan al. Ja. Geef me die bloes. Vroegen met knoop, knoop. Hij was maar een biehond en met een rit, rits. Hij was lopig waard. en man met zo'n kotje heb ik alles in toezien. Ik zit hier te knuffelen en dat is toch hij waard. Hier een paar, oh, geef me die blouse Aans De doe heeft een lol, ik heb een kop als een bol Oh, geef me Broger met knoop, knoop. Ja, was maar één wieg. En met zo'n rits, rits, hij ja, was loopies waak. Maar met zo'n kotje heb ik alles in toezel. En let's me maar knoven. Oh, dat is toch een waak, Hier een paard. I'm a school noose, and you have seen lol, I have a cup as a boy, oh, I need blue.